Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De spookrijder die vannacht een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A16... ...was daarvoor mogelijk betrokken bij een schietpartij. De bestuurder en een passagier van 17 kwamen om toen de auto op een andere auto botste bij Breda. De bestuurder van die auto overleefde het ook niet. De politie heeft in de gecrashte auto een wapen gevonden... ...en denkt dat de spookrijder dat gebruikt heeft bij een schietpartij in Roosendaal. Daarbij raakte een jongen van 19 gewond. De vier ziekenhuizen met een hartchirurgieafdeling voor kinderen in ons land moeten zelf beslissen welke twee afdelingen daarvan gaan sluiten. Het gaat om Groningen, Leiden, Utrecht en Rotterdam. Twee jaar geleden bepaalde de zorgminister dat die van Leiden en Groningen dicht moeten, maar daar kwam veel kritiek op. Daarom moeten ze het nu zelf beslissen. Als ze er niet uitkomen, kiest de nieuwe zorgminister alsnog. En schatzoekers die in een rivier bij New York zoeken naar kostbare mammoetbotten en fossielen, hadden zich de moeite kunnen besparen. Een goudzoeker vertelde een paar weken geleden in een podcast dat de botten daar ooit waren gedumpt door een museum dat er geen plek meer voor had. Ze took 500.000 so the of zo bones. Ze hebben ze in de kraten. Maar in de 40s ze een hele boxcarload van deze bones. Ze ran uit of storage. En hij he dumpte hem in de East River. Wat? In de East River. Ja, de rivier wordt sindsdien uitgekampt door allemaal duikers. Maar er is nog niks gevonden. Dat kan kloppen. Het museum zegt dat het hele verhaal waarschijnlijk onzin is. Het weer, regen, regen, regen. En wat natte sneeuw. Maar dat scheelt weer. Valt het de rest van de week niet meer. Het wordt vanaf morgen aardig zonnig winterweer. S'nachts kan het wat vriezen. Overdag is het de graad of 4. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. A10 Amstel richting Knoop het Koenplein. Vier kilometer file tussen Knoop het de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij de Koenten op twee kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Lekkere muziek aan het begin van Zandvoort op Zaterdag. Jawel. Je hoorde naar Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy. Nou, het is uh, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. We zijn er weer hoor, in de studio aan de Tolweg 10A. Zandvoort op Zaterdag. En hij zit weer tegenover mij... Uh, Benno Veuge, Goedemiddag Benno. Hey Rob en hallo. Hey, goedemiddag. Hallo. Hey, hallo luisteraars. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Met je verjaardag. Ja, ja, Hoe jong ben je geworden? Of wil je dat uh, uh, liever niet vertellen? Uh, twee keer zes. Twee keer, zes. twee keer zes, jeutje minuutje, dat, jeutje, jeutje, ja, op, dat ga je schiet uit. op hè. Ja. <laughs> <laughs> Ik weet niet waarvoor, maar het, het schiet wel op. Jazeker, ja, nou, en, uh, leuk dat je er bent, ja, ondanks je ja. verjaardag. Ja. En, uh... We hebben vanochtend lekker koffie gedronken, gedronken met kindertjes en kleinkinderen en dan is het gewoon weer naar de studio. Aan, aan het werk. Aan het werk, precies. En dat gaan we ook doen met heel veel lokaal nieuws zoals nou weet je wat vannacht weer gebeurd is, ja het was heel vroeg in de ochtend, half vier was er een persmelding een steekpartij in de Haltestraat. Nou ja, wat wat ze waren uiteindelijk aan de hand. Gelukkig geen steekpartij, maar wel een groep jongeren die met elkaar op de vuist waren gegaan. Er is ook een 19-jarige aangehouden voor mishandeling. Um, ja, de politie die werd dus om half vier gewaarschuwd voor een steekpartij. En uh, er was een uh, jongen die had een klap gekregen met een stok. En uh, die is nagekeken door het ambulancepersoneel. En er is dus een 19-jarige verdachte aangehouden voor mishandeling. Dus even een hoop reuring in de Haltestraat. Strat... Ja, dat was weer zo rond half vier. Hè, ja, half vier. En de, auto stond, de straat stond ook weer vol met uh, politieauto's en een ambulance te plaatsen. En uh, nou, toen keerde de rust weer terug. Gelukkig maar. Ja, ja dat was het laatste nieuws. Uh. Uh, verder gaan we natuurlijk uh, meer nieuws doornemen. Uh, want uh, zowel van Zandvoort als regionaal, als uh, misschien wel nationaal. We zullen wel eens even kijken wat er uh, allemaal langskomt. Ik heb uh, Ernst Brokmeijer nog even geappt, want uh, Ernst is natuurlijk landelijk voorvoerder van een reddingsbrigade, want De Linge is buiten zijn oevers getreden. Dus ik uh, heb uh, Ernst van joh, uh, staat een reddingsbrigade, hebben ze al een voorwaarschuwing gehad nou, ja, ja. Uh, voor, de, uh, voor uh, nou, die dacht uh, dat er nog niks aan de hand was. En het lijkt me ook een beetje vroegtijdig, maar ja, ik wil het natuurlijk wel gelijk weten. Zeker, dus, zeker. we houden het gewoon in de gaten. We houden oh. het in de gaten, precies. Dus we zitten bovenop het nieuws. Ja, afgelopen maandag was de nieuwjaarsreceptie uh, ja. georganiseerd onder meer door, door de gemeente ja. in de haven. En uh, onze collega's van uh, Zandvoort in Zeiten uh, waren daarbij uh, aanwezig. En die hebben een mooie opname gemaakt van de nieuwjaarstoespraak. Oké. Okay. En die gaan we straks uh, uitzenden, de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Na drie doen we, uur. Ja, doen we straks uh, na drie uur. Dus ja. wil je de toespraak uh, nog een keertje terug uh, horen... dat kan vanmiddag, even na drie uur, hier op de Zandvoortse radio. Verder hebben we heel veel lekkere muziek uh, vanmiddag, uh, Benno. Ja, nou, laat het horen. Nou, toevallig heb ik net een verjaardagsplaat... Uh, Klaar staan. Oh, geweldig. Ja. Wat leuk. Hier is uh, Happy Birthday van uh, Steve Wander. Speciaal voor jou, Benno. Oh, dankjewel. I'm just- When you know De jarige Job, oftewel de jarige Benno, uh, van vandaag uh, de single van uh, Steven Wonder. Een happy birthday, uh, Benno. Ja, dankjewel. Ja, nou, ja, we hebben net het programma geopend, maar ja. we hebben ook uh, vrijdag de dertiende gehad natuurlijk uh, gisteren. Ja, Heb jij dat... nog iets uh, speciaals uh, meegemaakt op die uh, ongeluksdag die uh, zo uh, genoemd wordt in ieder geval? Uh, nee. Nee, dat is allemaal, geen, bijge geen geen, dat is allemaal bijgeloven. Dat doe ik niet aan. Want uh, dat is uh, een vreed energie. Dus dat. Uh, nee, ik heb alleen maar leuke dingen gedacht gisteren. Oké, okay, nou, dan is, dan, <laughs> is, dan, is, dan is het goed. Het was eigenlijk een hele leuke dag. Nee, ik zat te denken: van, ja, waar komt dat vrijdag de 13e nou vandaan? Hè? Ja, dus, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, er zijn heel veel verschillende verhalen over waar dat nou ontstaan is en dergelijke. Oké. Okay. Maar weet je wat je het meest uh, tegenkomt? Dat het uh, uit het uh, christendom is. Ja, dat wel wel. En dat heeft uh, te maken met. Uh, uh, het laatste avondmaal van uh, Jezus. Oh. En hij had uh, twaalf discipelen bij zich. En uh, hij was er zelf natuurlijk. Dus uh, dat was uh, twaalf plus één is dertien. Ja, ja, ja, en ja, ja. Werd, uh, op vrijdag uh, werd hij uh, gekruisigd. Uh. Oh, oh, oh. Dus dan krijg je krijgt dus Ach, jee, uh, vrijdag ja. uh, de dertiende als uh, ongeluksdag. Ja. Althans, dat is een van de verhalen achter uh, vrijdag de dertiende. Maar ja, in sommige culturen, dat weet ik dan weer. Dat uh, is de dertien in ieder geval een geluksgetal. Dus uh, het is maar net hoe je het, uh, welk geloof je aan hangt blijkbaar. Nou ja, het is net uh, wat het uh, beste uitkomt. Ja, ik heb het ook hoor. Normaal heb ik op de 13e heel veel geluk, maar uh, gisteren um. was het uh, echt wel een beetje ongeluksdag. Oh jee. Ja, ja, mm. ja. Kleine geitje. Oh, zo. kleine geitje. Okay. Kleine geitje met een huisje en zo. Uh, oh ja ja ja, ja, ja, ja. Geen huis. Geen huis. Ja, ja. Nou ja, dan uh, blijven we mm. buiten wonen toch? Ja, precies. Nou ja, we gaan nog plaat rijden en daarna gaan we weer even het uh, nieuws uh, doornemen op deze zaterdagmiddag. Een regenachtige zaterdagmiddag. dus gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar het geluid van Zandvoort. We zijn er al 32 jaar. Hè? en daar zijn we heel erg trots op voor Zandvoort en de regio. Met niet alleen de radio natuurlijk, maar ook tv. Kanaal 40 via te ontvangen en 1367 voor de mensen die kijken via KPN. Lekker hè, Sandra en uh, Maria Magdalena. We gaan het uh, nieuws uh, met je doornemen, want uh, er is vast zeker wel weer het een en ander gebeurd, Benno. Ja, zeker. Maar nog even terug naar uh, jouw vrijdag de vrijdag 13e. Vrijdag de e heb je daar nog nieuws over? Nou, er is zelfs een uh, Wikipedia-pagina uh, over vrijdag de dertiende. Maar ik wil het even hebben over de gevolgen van miljoenen mensen uh, van dit bijgeloof. En wat de gevolgen heeft op de economie. En in de Verenigde Staten verzuimen opvallend veel mensen hun, hun, hun werk. En worden zakelijke transacties uitgesteld. Onder de vele verhalen over dit bijgeloof wordt ook gezegd. Dat de meeste stoelen, de meeste vliegtuigen. geen dertiende rij zouden hebben. Dat gebouwen geen dertiende verdieping zouden hebben. Althans, niet bij de nummering in de liften. Dat zou en... ik zeggen, een beetje, een beetje slordig als je er eentje tussen uitsnijdt. Ja, precies. En dat er in ziekenhuizen geen operatiekamers met het nummer 13 te zijn te vinden. In Nederland klopt dat allemaal niet. Wij zijn natuurlijk een stuk nuchterder dat vrijdag de 13e meer ongelukken brengt. Integendeel, er komen op vrijdag de 13e juist minder ongevalsmeldingen binnen dan op andere dagen bij de verzekeraars. En dat is allemaal volgens het Centrum van Verzekeringsstatistiek. En dit wordt en dit zou veroorzaakt kunnen worden dat, dat mensen op die dag extra voorzichtig zijn of zelfs thuis blijven. In de psychologie Wordt dan gesproken over. En eens even kijken, nou, dat is niet om uit te spreken. Dit is een ene, Hebben ze het over een of andere fobie? En dat is dan, gaat heel veel aan vooraf. Dus een, um, toch een. Um, ja, een. Fobische angst, uh, blijkbaar. In rationele angst, in ieder geval. Nou, dat is, heeft alles te maken met uh, vrijdag de 13e. Ja, het is we... ook weer iets uh, Amerikaans, uh, in ieder geval. Ja, ja hè? Precies, slaat helemaal door. Altijd he? weer. Ja, ja. Um, wethouder Lascaré, die heeft uh, wat op zijn Facebook-pagina gezet. En dat is dat. Aanstaande maandag, ja, 16 januari... zal er door het team sportservice Zandvoort... een sportcafé georganiseerd worden in Zandvoort. En als wethouder, zal hij daar, als wethouder sport zal hij daar aanwezig zijn... en gaat in gesprek met de aanwezige sportverenigingen. Tevens zal er uitleg gegeven worden over de eilandse preventiemodel... welke in Zandvoort geïmplementeerd zal gaan worden in 2023... Nou ja, dan roept hij op van als je uh, als bestuur nog niet hebt aangemeld om dat alsnog te doen. Verder is pluspunt pluspunten aangesloten bij het project Warme Kamers van het Leger des Huils. Heb je het koudhuis, kom er uh, gezellig warm bij zitten in pluspunt. Elke dag hebben we gratis koffie, thee, warme chocolademelk. En elke dinsdag uh, van 12 tot 1 uur een heerlijke gratis kop soep. En dat gebeurt allemaal in de Vlemingstraat 44 in Zandvoort Noord. Tot zover. Oké, okay, dankjewel en uiteraard het uh, nieuws. Altijd te volgen op onze eigen app. Dus mocht je de app nog niet hebben, wij schrijven ze te downloaden. Hè? Onder meer in de Play Store onder z'fm zandvoort vind je hem. En dan uh, blijf je op de hoogte van alle informatie uit zandvoort en de regio. Niet alleen op de radio, maar ook op uh, tv zijn we dus uh, actief. Heb je hem al opgezet, een van die kanalen? hoor je ook het radiogeluid. En dat was uh, Say Something, uh, Justin uh, Timberlake en uh, Crystal Stapleton. Zo dadelijk gaan we het uh, weer doen, uh, Benno. Uh, Want uh, ja, buiten is het uh, eigenlijk gewoon onderweer, hè? Ja, en het dus, blijft uh, ook even zo. Dus, uh, nou ja, dat was het weer. <lacht> ja, joh, straks uh, meer weer, uh, uiteraard. Gaan we naar het volgende plaatje doen uh, die we klaar hadden gezet. En dat is er eentje van uh, Marillion. Hier is Kelly. Ja, Dat is een hele mooie benaming voor uh, dit soort platen. Toen werd ook deze plaat van uh, Meridian en Kelly werd uh, knuffelrock uh, genoemd. Ja, echt waar. Zie je weer weer... Er werd wat uh, afgeknuffeld, uh, Benno, ja, ja. op die uh, rockmuziek. Uh, Oh nou ja, dat, uh, mijn zegen heb je. Dat is geweldig. Uh, ja, nou, lekker. het is uh, weer tijd. Ja, oh ja, het is weer tijd. Het is weer uh, tijd. Weertijd, weer, weer ja. Nou, wat gaat het weer doen? Uh, het blijft in ieder geval regenen tot... Uh, ja, de bronnen lopen een beetje uit elkaar. Uh, Bijbera, dat is zegt het wordt voor vier uh, iets droog. En Kmi zegt, nou, het duurt zeker wel tot 4 uur, vijf uur... dat het echt wat droger gaat worden. Um, de wind die blijft uh, nog steeds uh, fors aanwezig. Er uh, is uh, dus nog steeds koude geel. Voor windkrachten, windstoten tot, uh, wat was het, 80 km per uur, geloof ik. Nou, daar worden we in Zandvoort niet warm of koud van. Um, die windkracht uh, 7 bovenvoor, dat blijft in ieder geval tot morgen aanhouden. Ik dacht morgen twee uur s middags en uh, morgen ook een natte dag. Maandag nog een, not, not, nog een natte dag. Dan gaat de wind uh, gaat wat zakken naar vijf bovenvoor... en uiteindelijk verderop in de week naar drie bovenvoor... En um, dan is even kijken, de temperatuur die gaat net zoals de wind ook naar beneden. Um, want we gaan de temperatuur gaat zakken naar een 4 tot 3 graden, minimaal tenminste overdag dan. En s'nachts, um, nou woensdag zelfs, 0 graden. Wat zeg je nu? Ja, 0 graden Jeetje mijn hemel, dat gaat helemaal niet goed. Maar dat is ook maar één nachtje. Dat Ik hoorde zelfs iets over uh, sneeuw of zo. Uh, ja, dat dat uh, zou komen. Dat zegt het KNMI, maar dat, uh, dat gaan we in Zandvoort natuurlijk niet redden. Die uh, hebben KNMI die had uh, in ieder geval. Uh, Even of ik het erbij kan halen. Uh, weersverwachtingen. Um, daar hadden ze één dag. Hadden ze, oh nee, twee dagen alweer vooruitgetrokken. Maandag en dinsdag hadden ze een beetje sneeuw uh, vooruitgetrokken. Maar goed, uh, ergens diep in het land wordt het uh, dan min 1, min 3 en min 2. Dat, uh, dat is dan. Uh, maar dat gaan we in deze regio houden we het wat warmer en dat is fijn voor de stookhorst erop. Dat zeker weten, mm. zeker weten, maar het is toch weer een beetje de normale temperatuur waar we naartoe gaan. Ja, precies. En uh, wat dat betreft, uh, ja, uh, maak ik me wel zorgen hoor, want de planten beginnen al uit te lopen. En um, wat Ja, gaat... bij mij staan uh, de nar narcissen alweer in de tuin. Uh, ja, ja, ik. Ja, en uh, ik heb op mijn tuin de Heer inderdaad al uh, een beetje in bloei... En, dus dat zijn van die zaken, denk je, nou, nou nou gaat alles wel aardig door elkaar. Trouwens, de zon die komt van de week ook nog wel weer terug in Zandvoort. Uh, met name dinsdag en woensdag hebben we 55% kans op zon. Dus dat met een beetje marsel. kunnen we toch weer even... Rustig ademhalen en opgelucht ademhalen met onze kop in de zon. Dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn. Even een terrasje pakken in Zandvoort. Gezellig. Gezellig, ja. Nou, Sorry. helemaal goed. Nou ja, het weer is uiteraard ook te volgen via onze eigen ZFM-app. En uh, ja, ik heb daar een kleine verandering in aangebracht. O oh ja, wat dan? Want je kan nu onder de webcams uh, kan je ook het weer uh, volgen. Dus okay. uh, Gewoon gaan naar webcams in Zandvoort op de app. En dan zie je ook het weer voor de komende dagen. wel, Benno. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer met meer weer. Dat was het weer? Zie je en, en wij zijn echt uh, weergaloos bezig hier bij de radio. Met een uh, plaatje, ja die hoort bij het weer van vandaag en het weer van gisteren. Want het is regen, regen en nog eens regen. Super Tramp heeft erover gemaakt, it's raining again. En daarom kan je lekker uh, beter uh, binnen blijven zitten op deze zaterdag. En luisteren naar de radio of de tv ondertussen uh, even aan hebben. Kanaal 40 of uh, 1367 voor uh, ZFM TV. Of misschien ben je wel een, een short -track, uh, liefhebber. Dan uh, kan je terecht op NPO 1 op deze zaterdag. En daar heeft Bluff een plaatje over gemaakt. Hier zijn ze dan. Altijd over ze kan me zo zien staan. Ze roept, wacht op mij. Aan, in de kantlijn van zo'n dag. Dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdedigt mijn tijd, maar ik ben klaar voor. Zaterdag. Dan de rest. En zo is het. Geniet van je vrije zaterdag. En luister naar de radio met bluffs zojuist. En inderdaad, hun niet van een aantal jaren geleden. Dat was zaterdag, Benno. Ja, dat ja, was zaterdag. Zeker. Nou, we hebben uiteraard ook onze eigen zfm app En daar staat een bericht over aannemers die Zandvoort mooi moeten houden. Ja, eens even kijken. We halen het er eens even bij. En de, de gemeente Zandvoort die werkt bij uh, groot onderhoud aan bijvoorbeeld de wegen en buurten in Zandvoort samen met een aantal vaste aannemers- en ingenieursbureau. Dat bev dat bevreemde mij eigenlijk, dat je voor het, voor het onderhoud van een weg, dat je daar een ingenieur voor nodig hebt. Uh, maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Hiervoor heeft de gemeente op uh, afgelopen week, 11 januari, een aantal nieuwe contracten afgesloten. Samenwerken met vaste partijen heeft een aantal voordelen. Zo hoeft er nu niet voor ieder project apart een aanbesteding gedaan te worden. En dat scheelt tijd en geld. Uh, nou, en zo gaat dat eigenlijk maar door. Want uh, moet er eigenlijk veel onderhoud gepleegd worden, Rob. Ja, en, zeker. Er is ja. nog uh, genoeg te doen. Oh, genoeg We te zijn doen. natuurlijk uh, met de Zuidboulevard... Uh, ik weet niet eens of dat uh, inmiddels helemaal afgelopen is uh, ja. uh, voor uh, kroonvis. Dat was een uh, probleemhoekje, zeg maar. Oké. Okay. Maar uh, ja, uh, bijvoorbeeld uh, dat boulevard, we krijgen de Middenboulevard... Ja, uh, ja. We krijgen het, uh, het Badhuisplein, uh, waar het een en ander gebeuren uh, gaat worden. Ja. De entree van Zandvoort uh, niet te vergeten. Oké, okay. nou, genoeg. Uh, genoeg te doen, en dat is Zandvoort Nieuw-Noord... Uh, die ze uh, willen vergroenen en uh, de wegen willen verbeteren. Dus... Ja. Uh, nou, We zijn wel even bezig. Nou ja, voor de komende vier jaar is dus een contract afgesloten... met drie aannemers. Uh, te weten Heibans, Van Gelder en Dura Vermeer. Dat is natuurlijk wel een hele grote jongen, die Dura Vermeer. Voor voorbereidingen van het grote, uh, voor groot onderhoud... wordt samengewerkt met twee ingenieursbureaus. Te weten Witteveen en Bos en Zweeko... Deze partijen zijn via een Europese aanbesteding geselecteerd. En is daarbij gekeken naar onder andere meer de bijdrage... die ze kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. En naar de manier waarop ze inwoners bij projecten gaan betrekken. Belangrijk. De... Heel belangrijk, ja. Je moet vooral Rob ze bellen. Want <lacht> <lacht> ja, die ziet alles vanuit zijn ik raam. Ik weet er alles van. Ja, precies. <lacht> Even kijken, de contracten... Kwamen tot een periode van maximaal kunnen tot een uh, maximaal acht jaar verlengd worden. Nou, als dat allemaal bevalt natuurlijk. Met deze manier van werken is Zandvoort voorloper in Nederland. Kijk eens aan. In in principe kan elke aannemer elk project uitvoeren... bij en enkele complexe projecten, vraagt de gemeente aan de partners... om op basis van hun expertise aan te geven... waarom zij de beste keuze zouden zijn. Een mini-competitie dus. Het klinkt heel ambtelijk, uh, wat je nou zegt. Oh, is dat zo? Ja. Oké. Okay, okay. Nou, dan hou ik er gelijk mee op, want uh, <laughs> also, ik, dat wil ik absoluut niet. Nee, nou, hè? nee we gaan weer een uh, plaatje draaien. Ik ben ja. trouwens één uh, project uh, helemaal vergeten. Oh. Want dan heb ik het over het uh, Badhuisplein en dergelijke. Maar ja. we hebben ook het Watertorenplein natuurlijk. Ja, hè, waar, ja, ja, ja, ja. Bij de Watertoren en dergelijke. De en, Watertoren. En uh, de, nieuwe, de nieuwe appartementen die er omheen uh, gebouwd uh, gaan ja. worden. Ja. Wordt wel mooier volgens mij. Dus, uh, oh, ik hoop het maar. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat er binnenkort uh, uit gaat zien. Uh, als het goed is, uh, eind van het jaar uh, uh, vindt de oplevering plaats. Oké. Okay. Niet van de Watertoren zelf hoor, want uh, dat is weer een apart project. Ja. Maar van uh, de appartementen en Romein in ieder geval. Even lekker dansen op deze regenachtige zaterdagmiddag met de IWF, joh de Let Us Groove. Wij hebben hem al en we gaan hem nu aan je laten horen, de nieuwe zingel van Adele. Hier is Can I Get It. If I can make, if I can make your heart my home Throw me to the water I don't care how deep or shallow Because my heart can pound like thunder And your love, and your love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 Dat was de nieuwe single van Adele, je hoorde Can I Get It. Ja, zometeen hebben we de nieuwjaars toespraak van de burgemeester. Met dank aan Stanford Insights. Ja. En ook drie personen die die even uh, speciaal naar voren heeft uh, geroepen. Ja. Oh, dat moet ik nu uh, brengen. Ja, ja, oké. Okay. <lacht> ja, ja, daar. Nee, maar dan weten de mensen wat ze zometeen kunnen, oh ja, kunnen, kunnen verwachten in ja, dat, het uh, dat, volgende uur. Dat interview dat gaan we in twee delen uitzenden. En uh, Eerst houdt de burgemeester een, uh, zeg maar het algemene verhaal. En daarna gaat hij praten met uh, drie uh, zandworters, uh, denk ik. Marike Louisen uh, Lowissen. Uh, de, ja, ja, denk ik. Jongerenwerker van uh, Pluspunt. Ja, ja en uh, Kim van Schaik van en Moor. En Eddie Builing Bulling, oh, dubbel L. Van Hotel de Kust. En. Um, nou, de, uh, daar gaat de burgemeester dan ook mee praten. Dat, dat, gaan we, dat gedeelte gaan we ook uitzenden. Zeker dat in het uh, volgende uur. En uh, verder hebben we de vaste onderwerpen. Welke, welke hebben we allemaal? Uh, natuurlijk. Uh, de evenementen, he, neem ik aan. De evenementagenda en natuurlijk het uh, andere gebruikelijke zandwoordse nieuws... en regionale nieuws en misschien wel landelijk nieuws. Je weet het maar nooit, ja, ja, of de rivieren. Ja, ja precies, de rivieren, dat is, de Nostie is eigenlijk een beetje zeer ze, ze scherp op, op de rivier De Linge. En uh, ook de rivier De Linge heeft een eigen Wikipedia-pagina. Grappig is dat uh, dat het een kunstmatige rivier is die in de Betuwe van de Do Dorenburg tot Gorinchem stroomt. Nou... En dat, die staat een beetje hoog. Nou ja, we houden het in de gaten. Mocht er nieuws over zijn, dan hoor je het uiteraard bij je eigen lokale radio ZFM. Nogmaals, een goede middag zo het volgende uur. We hebben er zin in. En we gaan heel veel lekkere platen ook voor je draaien. En uh, tot slot, in het uh, eerste uur hebben we nog een uh, lekkere dance classic. Oh, uit lekker. de jaren tachtig, uh, ja. uiteraard, ja, ja. Uh, Benno. Ja, kom maar op. En een, een, een bekende platen in die tijd. In ieder geval bij de Dance Freaks. En? was uh, de single van uh, Linda Lewis en Claire Stael. Okay. Ken je die? Nee, ken ik niet. Nou ja. maar, maar als ik het hoor, misschien wel. We gaan hem draaien. Het was een beetje uit uh, de Atollos Import Records-tijd uh, en zo. Uh. In Amsterdam was dat een uh, plaatszaak, heel bekend. En uh, ja, daar kwamen dan uh, de grote hits uh, vandaan die uh, later bekend werden en yeah. ook in de top 40 kwamen, waaronder deze plaats. Tot zo trouwens. Yes.